Middernacht, dinsdag 23 juli, aan Thijssen met het NOS-journaal.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 Prins Charles heeft een verklaring gezegd dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. Premier Cameron spreekt van een ontzettend belangrijk moment voor Groot-Brittannië. Volgens hem zullen William en Kate geweldige ouders zijn. GroenLinks wilde dat het kabinet protest aantekent bij Rusland tegen de behandeling van vier Nederlanders in Moermansk. De vier, onder wie een GroenLinks-raadslid uit Groningen, maakte in Moermansk een documentaire over homoseksualiteit en werden verdacht van het maken van homopropaganda. Dat is strafbaar in Rusland. De vier werden wel na korte tijd vrijgelaten omdat er fouten in het proces proces-verbaal zaten.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 Vannacht met Wilfred Scholter. Goedenacht. Hij heet Eggy voor zijn vrienden. Maar wij noemen hem vannacht vooralsnog Egbert Jan gewoon. Hij was al een goed acteur, maar hij stal onze harten... en ik behoor daar zelf uitdrukkelijk bij... met zijn rol van Bob Zomers in de tv-serie Moeder, ik wil bij de revue. Hij bleek opeens te kunnen tapdansen en zingen.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 Mijn gast van deze nacht is Egbert Jan Weber. Aan het eind van twee uur Casa Luna weten u en ik het antwoord... op de vraag die ik mezelf nu stel. Is hij alleen maar de mooie jongen die toevallig goed kan acteren? Of is hij het multitalent die met zang, dans en andere kunstvormen... de wereld niet alleen wil veroveren, maar zelfs wil verbeteren? Egbert Jan, goeienacht. Goeienacht. Nou, dat is een introductie, hè? Ja, ja, ja zeker. Want... Je hebt zelf ooit gezegd: ik ben een wereldverbeteraar. Ja, um, ja, heel vaak heb ik dat gezegd. Vooral in het begin dat ik dus voor het eerst interviews deed en uh, eigenlijk uh, was dat in de ja heb ik nooit uh, bekend willen worden of of zijn, mm -hmm. maar natuurlijk wel wel uh, op de, ja wel kunst wel gezien worden, maar niet bekend. Um, dus als ik dan een interview deed, dan dacht ik... nou, eigenlijk doe ik dit niet voor mijn eigen plezier... maar om een film te promoten of iets. Ja. Maar laat ik dan meteen maar een, uh, een boodschapper in achterlaten. Ja. ja, en dat, uh, dat ben ik, op een gegeven moment ben ik dat minder gaan doen... en nu doe ik dat eigenlijk wel, omdat ik vind dat de wereld uh, nog beter kan. Nou ja, <laughs> ja, maar dat hoor je niet veel meer. Zeker van nee. mensen van jouw generatie. Je nee. bent begin dertig. Ja. Die zijn met andere dingen bezig dan met de wereld te verbeteren. Uh, nou, ik, ik heb het idee dat er over de wereld een, een, een, een, een groep is... die gewoon zijn leven leeft en, en slaapt. Ja, ook slaapt op een bepaalde manier. Gewoon als er maar iets leuks op tv is. En, uh, hm. uh, en uh, nou, zo maak je je leven af. Of, en er zijn ook wel mensen die daar wel heel erg mee bezig zijn. Dus er is wel beweging. Uh, en dat is dan weer op een andere manier als ik denk in de jaren 80. Want daar heb ik zelf erg veel over geklaagd. Van, ja, waarom gaan mensen de straat niet meer op? Hm. Althans, in het westen. Uh, van de wereld. Hè? Je ziet in andere delen van de wereld dat er juist weer heel veel gebeurt. Maar um, nee, er, er is wel van alles aan de gang hoor, qua wereldverbeteraars. Okay, maar ja, het moet ook. Uh. Ja, nou, oké, okay, maar waar, waar, waar haal jij die drijf opeens vandaan? Dat je zegt: van Ik wil de wereld verbeteren. Wat, um, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nou, het, het, het zit bij mij vooral in, in, in kleine dingen, maar waar het mij vooral om gaat, is gewoon um, dat ik iedereen eigenlijk het beste toewens. En dat je via de tv en de media... er wordt zoveel angst. De, de, het Vaticaan heeft dat heel lang gedaan. Hè? Angst inboezemen mm -hmm. bij de mensheid. En nu doen eigenlijk onze leiders dat. Hè? Hè, ja. We worden bang gemaakt okay, we worden bang gemaakt voor een crisis. Uh, die crisis zal er ongetwijfeld zijn. Maar als je bekijkt dat banken eigenlijk gewoon... ja, bubbels zijn. Hè? Als je bedenkt dat de, het geld wat de banken hebben nu... over de wereld gezien... dat het eigenlijk allemaal maar schulden zijn... Mm -hmm dan bestaat dat geld dus eigenlijk niet waar de economie uh, opdrijft... waar wij nu in geloven. Dus als wij een economie moeten redden die eigenlijk niet bestaat... zijn we eigenlijk slaven aan een systeem wat, wat, wat nergens over gaat. Um, ja, nou, je de, gaat dan meteen de diepte in. Ja, manier. sorry, uh, misschien ga ik, ga ik te hard. Nee, wat maar wat dus, eigenlijk op neerkomt yeah. is dat, dat heel veel mensen... Te, ja, tevreden gehouden worden op een bepaalde manier... met de Coca-Cola's en, en de televisie en, de, en alles. Maar van de andere kant... Uh, shit, ik weet niet meer wat ik nou precies wou zeggen. Nee, maar mijn vraag is, waarom ben jij niet tevreden? Waarom, waarom, je, je bent een acteur. Waarom zeg je niet, Goh, ik ga wat films maken. Ja. Ik geniet ervan. Maar jij zegt, nee, ik wil nadrukkelijk ook andere dingen doen. Je hebt bijvoorbeeld Amnesty International. Hè? Heb je mm -hmm. een filmpje ja. meegedaan? Ja. Tegen het vreemdelingen detection. Ja, het is al, al, alleen maar een foto, heb ik ingediend. Ja, ja. Ja, ja. Daar werd ik voor gevraagd. Ja. Uh, de honingbij, heb je het druk omgemaakt? Ja, ja klopt. Het, het, het vergaan daarvan bijna. Ja. Maar ja. waarom... Uh, Waarom jij? Waarom doe je dat? Ja, uh, eerlijk gezegd, uh, weet ik dat niet precies. Het gaat me gewoon aan het hart. En uh, ik denk dat. dat ik, ik denk er veel over na. Nou, ik, ik bedoel, je kan niet het leed van de wereld op je dragen. Maar je kan wel uh, verantwoordelijk, uh, je verantwoordelijkheid nemen. En, en, en wat ik niet kan uh, verdragen, is dat heel veel mensen dat dus niet doen. Uh, Want je vertelde vandaag dat je naar het strand was geweest. Ja, hè? ja dan ga ik naar een strand. Of bijvoorbeeld uh, het Oerhoffestival uh, op, op uh, Terschelling. En dan zie ik overal honderden, misschien wel duizenden van die filters liggen van sigaretten. Heukjes. Ja. ja. En dan zie ik, ik zo'n hele berm met folder. En dan wil ik dat eigenlijk opruimen. Meestal doe ik het ook. Maar dit, op, op een gegeven moment zijn het er te veel. En dan, uh, nou, dan, dan. En ik begrijp niet dat een mens, hè, terwijl hmm. er dus een, een plastic eiland zo groot als. Uh, ja, ik weet het niet. Spanje of Mexico ligt in, in de oceaan. Gewoon ja. plastic. Dat je dan nog als. als uh, intelligent wezen, dus als Nederlander... naar het strand kan gaan en daar gewoon... je, je peuk in de duinen te schieten. En, en dat is niet één, dat zijn de duizenden. Dus mensen doen dat gewoon zonder er bij na te denken. Ik, ik, begrijp, ik, begrijp, ik kan daar niet bij. Spreek je maar, mensen er wel eens op aan? Uh, nou, gek genoeg gebeurt het altijd net... Uh, buiten mijn uh, zichtsveld of zo. Ja. Ik, ik, ik zou mensen er zeker op aanspreken, ja. Ja, ja maar wat ik meer doe... is het uh, heel demonstratief uh, oprapen. Ja? Ja. Nou, weet, weet je, ik wat, wat zijn de reacties dan? Uh, ja, Mensen kijken een beetje, wat doet hij nou? Vooral omdat ik hoop dat ze me dan bekennen, uh, herkennen. Uh, ja, ik, ik doe dat een beetje om te provoceren. Van. Ik raad nu jullie peuken op, omdat jullie daar te, te luiven zijn. Maar deze peuk ligt hier wel dertig jaar in de zee. Er zijn vogels die erin stikken, het, het versplintert. Ik bedoel, ik zie de wereld als een ding wat, wat, wat, waar we samen in zitten... Dus zij vervuilen ook mijn wereld. Hè? Mm. Dus, dus ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen voor de daden die je doet. Elke, elke keuze, elke actie die je doet, heeft zijn consequenties. Dat is een domino-effect wat oneindig doorgaat. En dus en jij denkt misschien ook als BN'er... Ja? kan ik daar ook een rol in spelen? Dat nou, vindt, ik, vindt, ik, ik, ik voel maar, ik, ik denk niet, ik, ik, ik ben minder naïef als dat ik was. Maar dus of ik een rol, rol speel of een voorbeeldrol heb daarin of niet, ik vind gewoon dat ik het verplicht ben. En of het iets uitmaakt of niet. Kijk, ik, ik, ik heb ooit een toneelstuk gezien. Daarin komt de acteur op en die vertelt een mop. En die mop was, komen twee planeten elkaar tegen. Zegt de ene planeet tegen, hoe gaat het uh, planeet? Nou, niet zo best. Ik heb last van homo sapiens. Dan zegt die <laughs> andere planeet, oh, daar gaat het wel weer over. Kijk, zo kan je het ook bekijken. Een beetje cynisch, hè? Een beetje cynisch, ja. Oké, okay, maar we gaan in de tweede uur gaan we uitdrukkelijk verder op, okay, op jouw leuk. rol als wereldverbeteraar. Ja, of onze rol. Niet ironisch. Oké, okay, nee. onze rol, ja, precies. Ja. Um, nou, ik noemde je bij de introductie al een multitalent. Een jongen die heel veel doet en heel veel kan. Um, daarom heb ik toch even voor, voor, voor, de, voor de helderheid, laat ik het zo zeggen, van de discussie vanavond... wat keuzes. En daar moet je even kort op antwoorden, ja. wat jouw voorkeur is. Ik, uh, ja. Film of theater? <laughs> ik wist dat dat hem zou gaan worden... Ah, man. En die is me ook vaker gesteld. Uh, eerlijk gezegd, kan ik daar geen antwoord op geven. Dat moet waarschijnlijk. Het hangt heel erg van het moment af. Als ik in een toneelstuk zit, dan zeg ik... Oh, nu wil ik wel een film doen. En, en zit ik in een film, dan... dan uh, oh, ik zou alweer een the theaterstuk doen. Mm -hmm. Nou, moet ik wel zeggen dat het theater... Zoals dat bij... Uh, nou, zoals dat gebeurt, hè. In een schouwburg voor publiek. Dat is niet mijn grootste ambitie op het moment. Maar theater, zoals op een festival... Waarbij, dat vind je het leuker? Dat vind ik leuker omdat je directe... Uh, dus je, je hebt niet de verhouding vierde de wand uh, stoelen nee. in de zaal. Maar je kan je alles permitteren. Je kan mensen meetrekken, het podium op bijvoorbeeld. Of ze ze aan de, aan de wandel brengen of ze naar een andere plek brengen. En de, en de hersenen werken ook uh, zo dat hoe meer prikkels ze krijgen. Dus stel, jij ziet iets en mm -hmm. jij uh, ruikt iets op hetzelfde moment. Dan... Uh, dan, uh, dan geeft dat een bepaalde hersenactie. Maar als je dan ook nog iets hoort. en ook nog bijvoorbeeld gekieteld wordt. Ik zeg maar wat. moet hoe meer mm. zintuigen tegelijkertijd geprikkeld worden. hoe hoger jouw hersenfrequentie. Uh, en hoe heftiger iets binnenkomt. Dus ja. Dat, dan trek je in feite die mensen nog het podium op, ook bijna. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Ik, ja. ik hou gewoon heel erg van, van ja, vernieuwende dingen. Ja, wie niet? En daarbij is in theater ja, het bijna alles al gedaan. Dus het is lastig om echt vernieuwend te zijn. Maar toch om. Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, misschien ga ik, of ik ga waarschijnlijk volgend jaar op Oeral een toneelstuk doen. En uh, ja, daarin gaan we echt het publiek wel hopen dat we die um, behoorlijk uh, in de war kunnen krijgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, gezien jouw bevlogenheid hierover, mag ik noteren theater dan? In de keuze? Uh, uh, als je zelf meemaakt als maker, dan, dan, dan wel. Maar dat kan dus ook bij film zo zijn. De, de, dus, maar doe nu maar theater. Oké, okay, ja, okay. Terwijl ik dolgraag nu in een film zou willen spelen. Ja, nee, goed. niet nuanceren gelijk. Ja. Okay. Uh, regisseurs. Uh, ja. Eddie de Stal of Dick Maas? Uh, ik heb nog nooit met Eddie de ge gewerkt. Je hebt toch dat, uh, dat Hollywood, Bollywood. Oh, dat heeft hij geschreven, ja. Oh nee, dat vond ik, vond ik heel... Uh, ja, dat deed hij heel tof. Maar ik heb nog nooit met hem op een set okay. gestaan. Uh, dus in dit geval dan Edith Stal. Omdat me dat wel heel leuk lijkt. En dat doet niks af aan de, aan de kwaliteiten van Dick Maas. Want ik vind dat uh, wel een, een filmheld. Het is alleen... Uh... Weet je, het ding met Dick Maas was... Die wist zo goed wat hij wou... Dat je eigenlijk in zijn hoofd zit. Zo voelt ja, het. Ja. En, en jij wil gewoon wat meer ruimte hebben. Uh, nou, het lijkt me leuk om, om, om, om voor een rol wat meer... Het is leuker om dan wat meer de diepte in te gaan. Dat het gewoon, uh, ja, sowieso. En, ja. Bijvoorbeeld ook niet kunnen... De tekst is de tekst. Uh, bij Dick Maas. En daar hou je niet van? Uh, daar hou ik wel van. Uh, uh, alleen, um, of daar hou ik van. Nou, nee, ik vind het wel fijner om samen aan iets te bouwen. dan, mm -hmm. dan dat je letterlijk is. Maar dat neemt en, niet weg dat ik het heel tof vond om met hem te werken. Ik zou dat zo nog een keer doen. Graag. Het is een vakman wel. Ja. Het is zeker een vakman. Ja. Het is een perfect. Ja, ja, absoluut. Plaatjes draaien of zelf zingen? Eh... Uh, uh, ja, plaatjes draaien. Of althans muziek maken. Ik, ik ben niet zo van de, van, de, van de woorden. Ik ben meer melodieus, gek genoeg. Ja, maar je, je, je aarzelde wel even. Ja, omdat plaatjes draaien zelf ik, stelt eigenlijk, als je eerlijk bent, niet zo heel veel voor. Uh, althans, je moet er niet meer van maken wat het is. Nu, nu, nu zijn dj's een uh, soort supersterren. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat ook wel weer voorbij gaat gaan. Ja? Dat het weer terug gaat naar de live muziek. Want je ja. doet het zelf ook. Uh, ja. je, je relativeert het hiermee al een beetje. Van, ja. ja, ik ben daar heel bescheiden over. de DJ jezelf. Ja, beetje ja, je van je... buren en zo. Dat is een wereldstereo die Klopt. vliegt. Ja. Van New York naar Ibiza en terug. Ja, ja op een nacht bij wijze van spreken. <laughs> ja. Maar dat lijkt je. Nee, dat niks zijn supersterren. Zo'n leven. Uh, nee, het lijkt me best wel wat. Ja. Maar. Ja, dat zou je wel, die kant zou je wel helemaal op willen. Nee, nee, nee, nee. Dat heb ik nooit geambieerd Zo'n super-DJ. Nee, nee, nee. Alleen maar, alleen maar... Nou ja, een man van Buren maakt wel zijn eigen hits en zijn eigen muziek. Ja. En je moet ervan houden, maar hij doet wel helemaal zijn eigen ding. Dus wat dat betreft zou ik dat, dat wel willen. Maar als ik echt droom over muziek, dan is dat niet achter een dj boot staan. Maar... Terwijl ik dat heel leuk vind, op mm -hmm. kleine feestjes. Maar moet... Dat is gewoon een... een... Ja, dat is gewoon muziek draaien en, en op dat moment iets, iets in een bepaalde sfeer krijgen. Maar het liefst zou ik zelf dan uh, muziek maken. Dus een live band, drummen, percussie, basgitaar. En ja. dan zingen ook. Niet, ik ben geen zanger, maar wel een nummer of... of... Nou ja, je hebt toch gezongen? Ja, nee. Dat, dat ja. hebben we gehoord. Ja. Nee, maar speel je ook een instrument zelf? Ja, een beetje Relief. gitaar, en een beetje basgitaar en een ja. beetje drummen. En, uh... Voor de luisteraars even. heeft hij zijn laptop voor hem staan. Ja. Straks gaan we wat nummers uitkiezen. Dat we weten nog niet wat. Dat laten nee. we een beetje ja. over uh, aan vanavond aan de sfeer. Ja. Alles. Ja. Goed, mijn laatste keuze die ik je even voor wil leggen. Mm -hmm. Ibiza of India? Um, India. Ja, daar hoef ik niet lang over te twijfelen. Daar komen we later even op terug. Okay. Je bent in India geweest. Ja. Ja. Um, ik noemde de, de, de keuze film of theater. Maar ik had ook kunnen vragen naar televisie en musical. Of een combinatie ervan, want uh, daar kent het grote publiekje nu van. Hè? Dat, is, uh, uh, dat wordt momenteel herhaald. Moeder, ik wil bij de revue. En als je het nog niet gezien hebt, gewoon gaan kijken. Er was een aminwakker in Glein. Die stiekem in de nacht oh. naar de stad van En nog het Pasen of oh. Pinksteren was. Ik kijk zo'n valt niet te diep in het glas. Allee, allee. Allee, allee, allee, ja. allee. Allee, allee, Echt met Jan, ik zie je een beetje ongemakkelijk kijken. Je wordt een beetje rood in je gezicht zelf. Ik wil het heel graag zien. Ik krijg altijd een... Uh, uh, ja, ik vind het... Zo... Het is toch prachtig? Ja, nee, nee, nee. Het is niet... Nee, ik, het was zo leuk om dit te doen. Deze scène. Ja. Je moet je voorstellen, film wordt altijd, altijd uh, gesneden. Mm -hmm. Dus je doet een shotje zo. En, en dit, dit, ja, als je er geen verstand van hebt, er zit geen knip in. Dus dit loopt dan één, één stuk een take. door. Okay. En uh, wij, dus heel veel van dit soort series of films... dan zing je in de studio uh, het origineel in. En dan playback je het op, op, op de set. Ja. Want dan is ja. het makkelijker te monteren. En uh, wij deden eigenlijk uh, met Rita Horst, de regisseuse. Ja, We, we zijn op een gegeven moment gewoon... Het meeste live gaan doen. Toen okay. ik helemaal geen zanger ben. Althans, in de, in, dat is nooit mijn ambitie geweest. Nee, we gaan het gewoon live doen. Maar je werd, het werd een soort theater dus op dat het, moment. Je, dit, ja, dit, dit, dit is eigenlijk het gekke was dat theater, film, uh, film, backstage in een theater, het... het, het, de, het, het, het ja, het... Um, het was heel bijzonder. Alles kwam bij elkaar, laat ik ja. het zo zeggen. Maar waarvoor een beetje dat, dat, dat rode in je gezicht Omdat had. ik elk... Ik heb, deze, ik heb dit zo intens beleefd, uh, het maken ja? van deze serie. Ik heb er zo keihard voor gewerkt. En we hebben in een korte tijd, want uh, het, we hebben het echt in een hele korte periode gedraaid. Ik zat er zo in dat ik elke keer weer dat gevoel van toen... van, van oké, okay, gaan we het vandaag doen? Gaan we die scène doen? Ja, we gaan het doen. Die spanning, want dat was mm -hmm. een week dat we in dat theater draaiden en daar moesten we drie, vier nummers per dag doen. En ik moest zo zo veel, kort, zo. Ja, ik moest zoveel nummers uit mijn hoofd. Ik heb echt als een monnik geleefd dat ik toch wel heel trots, ja, trots ben dat, dat we dit uh, gemaakt oh. hebben. En elke keer dan, dan, ja, dan begint het weer te, te kriebelen. Nou, ik, ik, ik moet toegeven, ik, ik ben een beetje sentimenteel, maar. Hm. Ik heb elke aflevering heb ik echt wel met natte, een natte ogen moment gehad hoor. Ja, ongelooflijk. Het, het, het, het kwam zo binnen. En bij ja. gezien de kijkcijfers ook en de waardering, ook bij heel veel andere mensen, hoe ja. verklaar je dat? Um, ik verklaar dat vooral door de, de liefde waarmee we het gemaakt hebben. En dat, dat is vooral te wijten aan de regisseuse Rita Horst, mm -hmm. die gewoon vanuit haar hart opereert. Um, ze, is, ze is sowieso heel goed. Maar haar kracht is ten eerste mensen bij elkaar brengen... Uh, die geen ego hebben. Waardoor je een hele veilige sfeer hebt op de ja. set. Hele lief, lieve mensen. Oh, dat waren toch allemaal uh, behoorlijke acteurs daar. Ja, ja, de acteurs hebben dan wel, wel misschien ego. ego maar dan nou heb ik het nu over de crew. Trouwens, de, de acteurs... Dat, dat is ook, je hebt ego en je hebt ego. Ja, he, ja, je precies. Hebt verve vervelend. Het waren geen hele lastige mensen. Nee, in tegendeel. Ja. En... Uh, en Rita heeft op een gegeven moment, mij, ja, mij ook, uh, dat vertrouwen gegeven van het komt wel goed. En, en ook, ook meer dan dat, dat, je, dat ze dingen vragen van ja, ik zoek nog een instrumentje. Wat zou die nou kunnen hebben ah, en wat ja. uh, zou die dan uh, gaan maken? Dus op een gegeven moment zat ik gewoon bij wijze van spreken thuis te timmeren. Of nee, ik heb het, uh, die en Nelens had ik al gevonden voordat de serie begon. Van, daar staat hij. Uh, okay. Ik had hem bijna zelf al gekocht. Maar dat is dus weer het verschil met een dik maas, om het maar even te zeggen... die het helemaal had van zo moet het, ja. in zijn hoofd. Ja. En jij kon nu weer een beetje vrije expressie doen. Ja, ja ze, heeft echt het helemaal, ze, ze heeft het echt uit me gehaald. Um, en, en de liefde, hè, dat je dus echt van die, van, die, van die serie, van die mensen, van die rol... Ja, wat ja gaat even, houden. even voor de luisteraar die het misschien nog niet gezien hebben... Ja. maar ik heb al opgeroepen om te kijken. Die Bob Somers, dat is de zoon van een kolenboer... Die ziet een keer op een keer in de stad een revue en zegt, ja, daar wil ik bij. Dat zetten. wil ik ook. Ja, dat wil ik ook. Waar exactly. <laughs> exactly. kom je dat Limburgs accent vandaan? Je bent in Groningen geboren, notabene. Ja, mijn, mijn moeder die, uh, die komt uit Maastricht. Uh, de vader ah, van mijn moeder en de, de moeder van mijn moeder. Maar je hebt er zelf niet gewoond? Nee, maar we gingen er wel vaak naartoe. Dus het was wel makkelijk voor jou? Uh, nou, makkelijk is niet. Want het uh, grote ding was dat, dat ze bij de Omroep, bij, bij Omroep Max... het uh, niet te, te dik wouden. Dat het niet ondertiteld moest. Mm. <laughs> en Huub, die kan echt uh, super plat. En ik praat dan een soort... Huub uh, sorry. Ik praat dan een soort... ja, Limburg-toontje. Ja. Maar, Zet... je, maar je zette hem heel erg geloofwaardig neer, hè? Die jongen die... Per se wil. Ja. Uh, zijn vader vindt het niet goed. De, uh, hij maakt een meisje zwanger. Ja. Die ouders vinden het vreselijk. Ga maar in de winkel werken. Het, het, ja, het was een beetje een nostalgie van de jaren 50. Ja. Alles, alles paste daarin. Hè? Want dat dat, dat ja. is het gekke van die serie. Ja, en ik denk ook dat het sympathieke van, van het gevoel is... iemand die zijn ze, die ze droom gaat verwezenlijken. Zo heb je ook een uh, balletfilm... Uh, over een jongetje wat balletdansen wil worden. Uh, ik kom nu even niet op de Billy nacht. Elliot. Ja, Billy Elliot. Dat is een beetje hetzelfde gevoel. Iemand, ja. iemand die ze die. En dat is een heel sympathiek gegeven. Vooral als als als dat iemand lukt. Maar hij er wel keihard voor werkt. Ja. Volg je droom? Volg je droom? Ik denk dat dat ook wel iets is waar mensen graag, graag naar kijken. Maar heeft dat ook? Ligt het bijna niet in parallel met jouw leven? Absoluut, helemaal. Want je, je, je hebt boertje uit Groningen die uh, in de film terechtkomt. Nee, maar als twaalfjarige wilde jij geloof ik al acteur worden, toch? Ja, ja, of iets met muziek, maar in ieder geval wat ik nu doe. Ja. Dus die Bob Somers, dat was jij zelf? Ja, tuurlijk. Nee, oh, eh, zeker. Ja, tuurlijk. Zeker. En, ook niet, maar ook wel. Ja, absoluut. En dat viel misschien zo goed samen dat mensen echt... Nou ja, geloofwaardig kan bijna niet. Nee wat, nee, wat dat betreft. Iemand die een droom heeft, en uh, nee, geloofwaardig kan eigenlijk niet. En dan... Kom ik dan uit Groningen, dus dat gevoel ken ik ook, dat je dan in de stad komt. En dan mijn moeder, die, die dan echt uit Limburg, dus dan kon ik dat Limburg. Nee, het is zeker, maar ja, elke rol ben je eigenlijk zelf. In, een, in Maar dit kwam wel heel, uh, ik heb dat wel zelf zo meegemaakt. Ja. En je wilde ook dolgraag die rol hebben hè, bij de audities? Uh, nou, eerst dacht ik, oh, met zingen voor omroep was ik best wel een beetje sceptisch hoor. Want ja, je wist niet of je kon zingen of wel. Ik wist wel dat ik kon zingen, maar liedjes van Wim Zong... Ik dacht eerst, oh, dat wordt misschien een beetje oudbollig. En uh, ik, ik, ik vond, het, uh, vond het ook doodeng. Mm -hmm. maar het was eigenlijk het moment waarop ik Rita, de regisseuse, ontmoette: dat ik dacht, hé, hey, maar dit is een tof, tof iemand. Dat voel je meteen. Dus uh, ja, die serie, het, het is vooral. We hebben daar zoveel in geïnvesteerd. En ja, het is vanuit het hart gemaakt. Laat ja. ik het, en nou, ik dat, denk, dat is duidelijk. Ja. ja. Ja, ik mis het wel, want in Nederland, ja, moet ik dan, weet je wel, zulke dingen komen me weinig voor. En dat, mm -hmm. dat had ik ook bijvoorbeeld bij Van los of zoiets. Ik denk, ja, moet het nou weer zes jaar gaan duren voordat ik weer ja? iets kan maken waar ik echt... Weet je wel, het is en trots, maar het is ook, je, je duikt erin. Je, van, je schijt hem van tevoren van, oh, kan ik dat wel? En dan tapt ons les en alles door elkaar heen. En oh, ik moet die, dat liedje nog dertig liedjes, acht scripts uit je kop kennen... En, dan zei, en dat was het mooiste wat Rita geleerd heeft. Die zei elke keer... Uh, niet naar de berg kijken. Maar stap voor stap. Nou, en dat heeft echt... Uh, ja. Wat een wijsheid. <laughs> ja, echt. Ja. Maar je zegt, acht van die scripts en zo... Want je was niet zo'n zo briljante scholier... om het maar even voorzichtig te zeggen. Uh, nee, qua, qua informatie uit boeken... opdoen niet. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe leer je dat als acteur dan? Oh ja... Uh... Ja, wat, wat doe je? Nou, wat ik geleerd heb, is dus... Uh, het beste is om niet op het laatste... Te... Ja, het is met iedereen zo. Hè? <lacht> niet op het laatste, la, laatste moment. Maar zo vroeg mogelijk er in ieder geval even naar kijken. Dus lezen. Het lezen. Ja. Als het, als het heel veel is, dan zie ik altijd als een berg tegenop. En vooral uh, je fantasie gebruiken. Hè? Je, ja, wat ze eigenlijk... Ik heb dat vroeger als kind geleerd. Maar wat ze vooral uh, met je rechter hersenhelft werken noemen... Is, is het visualiseren. En... Uh, en in blokjes indelen, hap klaarmaken, oké, okay, tot hier. En, dan... en als, je, als je maar weet wat je ongeveer gaat zeggen, dan krijg je snel een tekst erin. Ja. ja? Maar monoloog. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja, ik, ik, ik vind het ook het minst leuk. <laughs> ik ben er ook niet goed in. Ik ben er nee? echt lang slow in. En moet dit ja. dan vaak over? Uh, op een set? Nee, als ik op een set kom, dan zorg ik ook ik mijn tekst in. Je bent een enorme professional dus ja nee, maar iedereen kent zijn tekst op een cent, Het ja? is not done als je je tekst niet kent. Vroeger had je toch van die souffleurs daar beneden in zo'n... Ja, op het theater. hockey hè? ja Ja, goed. Uh, nee, maar dan is dat dan zo een... anders dan, ja? Nee, maar op het theater ken je ook je tekst. Je raakt het wel eens kwijt, maar ja, dan, dan, dan moet je je eruit... Uh... Ja, je raakt het bijna nooit kwijt, nee? eigenlijk. Okay. Nee? Oké. Dat concentratieding. Ja, je, je hebt verschillende series, hè. Je hebt ook series waar je zo 15 bladzijden per dag uh, wegdraait. Uh, en dan moet je wel, dan, kan je, dan moet je toch echt wel zes scènes scannen. Dan, dan, dan, wordt het, dan wordt het wel, dan, dan verander je wel eens een woordje in de hier of de moment. Ja, okay. maar, maar goed, dat is een hele andere manier van werken. Maar je was scholier in Haren. Klopt. Uh, MAVO had je, geloof ik, met pijn en moeite gehaald. Nee, het, het, het ging eigenlijk zo. Ik begon op HAVO-VWO. Ik had een hele goede citetoets. Ik ben ook, bang, ben ook niet echt dom. <laughs> maar. Um, ik, ik, ik had een ziet dat iets gedaan... En, nee, het, het gezeik begon eigenlijk al uh, op de kleuterschool. Oh? Ik was anders. <laughs> dat was de mededeling van uh, de kleuterjuf, juf Zomers. En Eilig. welke zin? Ja, ik zat maar in een hoekje als een soort autist te tekenen... alleen maar helemaal in mijn eigen wereld. En toen zei ze eigenlijk tegen mijn ouders... ja, hij is uh, misschien wel hoogbegaafd. <laughs> maar, uh, dus hij moet, nou goed. Daar, toen ben ik naar een andere school gegaan en toen hebben mijn ouders dat gemeld. En toen zei die school van nou, daar, daar doen wij hier niks mee en dat zal ook wel meevallen. Maar op de een of andere manier had ik daar niet de speciale aandacht of aandacht. Eigenlijk was de aandacht geen aandacht. Laat maar tekenen in een hoekje. Dat was niet meer, maar ik moest gewoon met de rest mee. En ongelukkig was ik. Toen heb ik op een keer, ik kon me dat zelf niet herinneren, tegen mijn vader gezegd dat ik nog liever dood was Zo. dan dat ik naar school moest. Nou, als je dat zegt op je vijfde, dat zegt wel genoeg. Maar dan kom je in de eerste klas, uh, waar het lezen en schrijven begint. Mm. En toen begon het gesodemieten al met ei. Ja, wat is dan een, een, een korte I of uh, I? Ja, dat draaide ik dan maar om. En toen kwam ik al in het remedial teaching groepje. En vanaf dat moment dyslexie. komt het erin. Ja. Ja, ja, of je dan wel dyslex dyslexie hebt, of, of ja, gewoon anders functioneert. Of dat je er zelf ook in gaat geloven. Mm -hmm. Het school was voor mij eigenlijk uh, verschrikkelijk. Ik was heel goed in tekenen. En dat ging ook naarmate ik meer moest lezen... en meer moest doen voor school... Uh, werd dat minder, omdat ik daar steeds meer... Dus ik werd steeds gefrustreerder... want ik kon steeds minder mijn eigen ding doen. Dan, omdat school meer tijd begon te... Ja, je moet naar school uh, wel meer lezen. Je moet wel, je moet wel dit, je moet wel dat. Weet je wel? En eigenlijk... Uh, toch, toch mijn basisschool gewoon goed gehaald hoor. Prima allemaal, uiteindelijk. Met hard ja extra lezen vooral. En toen kwam ik op de... Goeie CITO-toets, toen kwam ik op de, op de, uh, de HAVO-VWO terecht. Nee. En dat ging hartstikke goed, alle vakken. Behalve Engels, Duits en Frans, want dan moest je dictées leren. En, da en dat kon ik gewoon niet aan. Nee. En uh, ja, ja, toen heb ik besloten om naar de MAVO gaan waar ik me erg voor schaamde. Ten opzichte van ja? mijn opa. Ja, ik dacht, ik op de MAVO. en uh, Ja, ik vond dat heel erg, ja. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken... Uh, toen ben ik naar de MAVO gegaan en heb ik mijn vakken, mijn talen laten vallen. Toen heb ik mijn MAVO gedaan zonder, daar hoefde ik helemaal niks voor te doen. Dus, ja. dus ik had mijn droom, hè, ik wou DJ spullen. Toen had ik een krantenwijk, ik werkte in een supermarkt. Ik had een band, ik uh, zat op een vechtsport. ik, ik school... was toen het multitalent. Ja, voor school, en voor school hoefde ik niks meer te doen. Dus toen ik eenmaal mijn MAVO heb gehaald, gewoon uh, zonder, zonder iets te doen, ben ik HAVO gaan doen. Weer. En uh, ik was verpest. Ik wist... Ja? Ze zeiden op een gegeven moment: uh, Ja, je weet zo goed wat je wil. Ik zat natuurlijk op de voorpleiding theater. Je moet maar je eigen weg gaan kiezen. Toen dacht ik: echt, wat nu? En een, en een maand later, grote paniek, kreeg ik een hoofdrol in een film. Oké, okay. maar je zei net iets heel bijzonders. Je zei: Ik schaamde me vooral van mijn opa. Ja, mijn opa. Ja, ja. Waarom je opa? Ja, mijn opa die woonde bij ons in de straat. En ik, ik leek, ik was natuurlijk zijn oudste uh, kleinzoon. En uh, wij hadden een hele, hele goede band. Maar ik wou het dus ook wel goed, goed doen. Want uh, ja, we hadden altijd... Hm. Uh, hij had goed geleerd. En, zijn, en Mijn oom, die is ook piloot geworden, was ook een slimme gast. Maar ik was gewoon een, een probleemgeval. Dus dat een grote <laughs> druk op jou eigenlijk? Nee, nou, nee, grote druk. Ja, hij hielp me trouwens ook met, met mijn huiswerk uh, af en toe. Grote druk is het niet. Ik wou, ik wou gewoon uh, laten zien dat ik, uh, dat ik... Ja, dat... Ja. Ja, wel een beetje. Maar, maar Terwijl je dit zegt, nu ben je, word je opeens weer het kleine echtbedje volgens ja. mij... die naar zijn opa ja. opkijkt. Ja. Ja. Ja. ja, ik was heel clo close met mijn opa. Ja. Leeft hij nog? Nee, nee, nee. nee? nee. nee. Okay. Maar je, doe je wel eens wat nu ook in het theater of de film... dat je denkt, zag opa dit maar? Ja, zeker. Als ik naar die revue denk, dat... Uh... Ja. ja, zeker. Dat had opa geweldig gevonden. Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Hij is zeker in die tijd. En ik lijk ook wel op hem, denk ik dan. Of zo. Ja. Hmm. Ja. Heeft hij nog meegemaakt dat je acteur werd? Ja. Ja, ja was hartstikke trots. Ja, hartstikke trots. Ja, hij heeft wel alleen het begin meegemaakt. Wat, wat is hij? Acht jaar geleden al. Acht jaar geleden al. Hè. Hmm. Dus gaat hard. Maar je mist hem nog? Want ik zie je zo kijken van... Nou, uh... nee. Ja, ja, ik, nou ja, ik, ik, ik droom nog wel. Ja, natuurlijk. Je, je, ik mis hem wel. Maar ja, het hoort ook bij het leven. Dat besef ik ook. Dus de herinneringen aan hem... Nou, weet je wat? Mijn opa die had, die, die had zelf een zeilboot gebouwd. En die heb ik eigenlijk georven. En ik heb nu dan ook een, een zeilboot. En als ik op die boot zit, dan word ik wel elke keer uh, mel melancholisch. Moet ik wel aan hem denken, je. Ja. Nou, die zeilboot kunnen we straks misschien nog even over. Ja. Mooi uh, mooi dat, ja. Um, we gaan even uh, door jouw carrière een beetje heen. We kunnen ja. niet, want jij doet zo ontzettend veel. Je hebt al twaalf speelfilms gedaan, geloof ik. Is dat zo? Ja. ja uh, op een rijtje. Nou ja, ik bedoel... Um, we, uh, we hadden het ook eventjes, ja, want we, we zitten de hele tijd te praten... maar jij zit ook een beetje ongeduldig naar je laptop te kijken. Ik, oh, nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, want... oké, okay, maar uh, heb je even een lekker aanzetten. nummer uh, dat, we gaan, uh, dat we kunnen gaan draaien? Nou ja, omdat het echt, echt, echt uh, totaal, uh, uh, totaal uh, spontaan is. Ik zou bijna ja, dit de is vlie... echt spontaan, hoor. Ik zou bijna dit de... hebben we niet afgesproken. Ik nee. zou bijna de vliegermars voor mijn opa gaan draaien. Nou, dat mag. Komt-ie, hoor. Nee, maar dit, dit hoeven we niet helemaal uit te duwen. Maar dit, dit, dit ging mijn opa altijd uh, ja? opzetten. Nee, maar dit gaan we niet helemaal uit laten hey, Laat maar een stukje horen. Maar ik... ah. Het zegt me niks. Ja, dit is een soort sentiment. Maar het staat wel in je laptop, dus je draagt het wel met je mee. letterlijk. Even ja, ja dat komt, ik organiseer feesten en dan doen we af en toe even een totaal rare iets. Dan gaan we marcheren of iets theatraals doen. Ja. Maar goed, het is niet een nummer wat ik uh, zou nee, dus nee, zet maar even een lekker nummer op dat het een beetje nu ja, een beetje ja, wat, mellow is. Wat, wat voor iets wil, is... wil je dan? Wat voor iets wil je dan? Een beetje, beetje, nou, beetje lounge -achtig. Beetje het is, Lounge. -achtig. Het, is, het, is, het is in de nacht. Dance with me. Dance with me. Oh, dat is er nu wel vaak. Ja, dat doe ik, ik niet goed. Mooi, right. we gaan even luisteren. Let's dance, let us strain. Excuse me. Een wel vaak en het nummer heet Dance With Me. Kijk, je kan zien dat je Radio 3 fm ervaring hebt. <laughs> Keurig afgekondigd. Radio 1, Casa Luna. Wilfred Scholten. We spreken met uh, Egbert-Jan Weber. Um, acteur. Ja, duizendpoot eigenlijk. Doet van alles. Maar we gaan het nu nog even hebben over je films. Wat is, uh, ik zei het al, je hebt al een stuk of twaalf films gemaakt. Wat is jouw favoriet zelf? Van, mij, uh, van ja. de films waar ik zelf inspeel? Ja. Ja, het is uh, best erg, maar toch de dierbaarste film... is de film die ik als allereerste aller, aller heb gemaakt. Oh? Ja, toen was ik 18, of 17 zelfs. Hoe heet die film? Die, die film die heet Uitgesloten. En Het ging over een uh, Jehovah's getuige, een jongen. Mm -hmm. Die, um, uh, ja, ja, eigenlijk... Uh, ook, nou, hij, hij is eigenlijk wel gelukkig als Jehovah's getuige... behalve dat hij eigenlijk naar de kunstacademie wil en gitaar wil spelen... En verliefd wordt op een meisje wat geen Jehovah's getuige uh, is. Ja, ja. En daar uh, seks mee heeft voor het uh, huwelijk. Kortom, hij, uh, hij biegt dat op een gegeven moment uit. Hij heeft toch gewetensnood. Want ja, je gaat natuurlijk naar de hel. Uh, mm. uit, uit, uit, die, die angst van geloof. En dan wordt hij uiteindelijk... Hè, die, die vertrouweling die, die, die praat dat door. En uh, hij wordt uitgesloten. Wat betekent dat je eruit wordt gezet. Uh, ze kijken je eigenlijk niet meer aan. Uh, de, de, die, ja, de mensen waarmee je opgroeit. Mm. En... Uh, ja, die film die is me wel heel dierbaar. Ja. Maar, want waarom dan? Dat, the dat thema? Uit nee, ten eerste omdat ik Alla Bob Somers, uh, dus de rol die ik speelde, ja. in mijn moeder, me een film kreeg. En dat ik mijn, he mijn hele jeugd was eigenlijk te wijden aan school wat niet goed ging. Waardoor ik een ontzettende, uh, hoe heet dat, prestatiedrang had. Mm -hmm. Zo van, ik zal je laten zien uh, dat ik, uh, hè, dat ik wel, ook ja, ja. anders ben, maar ook wat kan ook. Ik, ik deug. Ja, ik deug, ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja zoiets. Nou, in ieder geval, ja, ja dat. En uh, ja zoiets van, zie nu wel. Maar ook naar mezelf. Het kwam precies op het goede moment. Uh, maar ook de rol zelf. Op een gegeven moment zit er dus die scène in dat ik uh, uitgesloten word. En ik zat natuurlijk op de vooropleiding theater. Ja. En ik vond het toch altijd moeilijk om, uh, om te huilen in scènes. Ik kon het wel. Maar ik moest altijd heel diep in de scène gaan. Om, om echt in die situatie te komen. Dus ik doe geen... Geen, bedoel ik, niet met het of doen alsof, maar gewoon nee. zo in een situatie zitten... die je moet spelen, dat je hem praktisch als echt ervaart. En dat gebeurde toen. Ik zat echt een half uur te janken, joh. Oh, het was gewoon helemaal echt. Ja, ja. en het gekke was dat, dat toen ik die film zag uh, in de montageruimte... van nou, hij is af, wil je hem zien? Mm -hmm. Toen zat dat er niet in. Oh? Ik zeg, Mijke ze had de eerste take gebruikt... En ik, en ik snapte pas de tweede take. Ik zeg, Mijke maar... Uh, ik was daardoor, ik was, we hadden die, die draaidag gehad. Dacht, uh, en de dag daarna nou was ik ja. helemaal leeg ook. Weet je wel, ken je dat? Dat je, dat je, dat je hm. heel breed bent. wat is er nou? En toen knapte ik, ik het was voor mij zo'n emotionele scène. Uh, wat eigenlijk niet gezond is. Als je zo, zo diep in iets gaat, dan is het geen acteren meer, maar dan wordt het een soort. Uh, ja. Dan vervaagt tussen schijn en ja. werkelijkheid de grens. Dan moet je knettergek gek als je dat elke o, dag doet? goed, Het was je eerste film, ja. en na zoveel. Ja. Lenden dus aan uitstekens. Ja, dat ja. kan ik me goed voorstellen. Maar goed, ja, dus mijn dierbaarste film is dan toch uitgesloten van uh, Meike de Jong. En, en ik werd ook meteen genomineerd voor een Gouden Kalf. Ja. Er zijn acteurs die er jaren op wachten en hopen. En op... jij meteen al hè? op zo'n nominatie. En jij ja. Meteen al... ja, maar dat is ook, ze noemen dat geloof ik ook, de bed van de vertragende voorsprong. Die begint ook meteen vrij hoog. Hè? Mm -hmm. Godzijdank won ik hem niet. Maar, uh... nee, want, dan, was, dan zat hier een verwaand uh, jongetje tegenover Nou ja, dat is net zoals dat, uh, dat je idols wint... en dat dat het begin van je carrière is. Het kan eigenlijk alleen nog maar ja. minder worden. <laughs> nou, het, het ging wel meer. Uh, van God los, bijvoorbeeld. Ja, ja, Heel intensieve film, hè? Ja, je dat je film... is ook een van mijn lievelingsfilms. Hoor. Ja. Dat was een ra rauwe film, natuurlijk. Ja. Wat heb je daarvan van geleerd? Wat is je bijgebleven daarvan? Wat, wat heeft je gevormd? Hm... Um... Uh, ja, um, nou wat, wat ik bij Van God los wel uh, heel erg mee. Ja, het was Pieter zijn eerste film, hè, de regisseur. En uh, wij hadden een, een spelcoach. Um, en, uh, en, en, en, en het leuke was dat we ook Mats, Mats Wittermans, uh, die hadden we er eigenlijk bij gehaald. Wie is dat dan? Uh, Mats Wittermans speelde Sef, die jongen met die Hanenkam. Oh, ja. En uh, Tigo, ik, Mats ja, en Angela, maar vooral de, de, de jongens... wij zijn wel camphanen, maar ook... Uh, ja, we zitten op een heel hoog energielevel. Vooral als we bij elkaar zijn, dan, dan, dan explodeert het. En dat gebeurde eigenlijk ook in het repetitieproces. Uh, Toen hebben we eigenlijk het hele script... van A tot Z, alle scènes geïmproviseerd. En alle dingen die eigenlijk huh? niet klopten... zijn uit dat script gegaan. Zo. Dus er is behoorlijk... die film, die hebben wij eigenlijk wel met z'n allen gemaakt... En, en op een gegeven moment won ook bijvoorbeeld het script, de gouden kalf. Ja, <laughs> als ik heel eerlijk ben, we waren met z'n drieën... Ja, ik vond eigenlijk dat we alle, alle, allemaal dat gouden ah, kalf... Nou, dat heb je hierbij even rechtgezet. Ja, nou, daar gaat, je... gaat het me niet om, maar... Wat heb ik je daar dat dus... al verteld of niet? Huh? Weet men dat, of is dit nu Nou, geheim? niet iedereen weet dat. Ik zal eens, Ik denk. maar... maar uh, nee, niet maar iedereen dat... weet dat, maar... maar ja maakt ook niet uit. Ik, waar, in ieder geval Eigenlijk hebben jullie die film zelf dus Dat we gemaakt. samen die film hebben gemaakt. Ja. En dat we er... Ja, daar ga je dus ook te diep op in. En want dan ga je er zo diep over nadenken... dat alles ook een bepaalde symboliek kreeg. Dus mm -hmm. uh, we noemden Tycho een soort uh, Jezus Christus. Die ook uh, aan het, aan het krijgt. Mats was de duivel. Ik was de aarts, uh, aartsengel Gabriel. Dat oh. waren allemaal hele heftige... Maar je ziet ook achter in die film een heleboel kruizen. En, en, en uh, katholieke dingen. En op een gegeven moment kwam ook de klas Daardoor kwam... Pieter met klassieke muziek. Ja, daar kreeg het iets mythisch van. En, ja. en, en ik, ik geloof er heel erg in of... Ja? Ja, nee, oké, okay, maar... Ja. We moeten zo even denken op de tijd. Want ja. uh, je bent bevlogen. Ja. Maar we moeten er even uit voor het hoorspel... Mevrouw Nederland van de NTR. Daarna komen we terug in het tweede uur. Uh, Egbert-Jan is er dan ook. En dan... Uh, en dan... En dan zien we, oh, ik hoor dat het bureau is. Oh, dat is vanwege de vakantie, wordt het waarschijnlijk herhaald. Nou, dan uh, gaan we luisteren naar het bureau. Maar blijf uh, bij ons uh, in de tweede uur. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. Het bureau.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 Hoe gaat het met Beerta? Slecht. Hij is half verlamd. Hij kan niet meer praten. en Volgens Ravelli ligt hij de hele dag te huilen. En de prognose? Volgens de neurolog is er geen enkele kans op herstel. Mevrouw de ja. voorzitter, ik vraag mij af of wij als commissie misschien iets kunnen doen om ons medeleven te betuigen. We zouden hem in ieder geval een bos bloem kunnen sturen. Kunnen we iets doen? Bedoel maar.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 Moet dat? Ik, dacht ik. Nou, als je dat vindt. De secretaris vindt dat ik moet vragen enzovoort enzovoort. u bezwaar tegen hebt als meneer Aschers en meneer Muller de vergadering bijwonen. Maar eigenlijk, meneer Asjes en meneer Muller, je hebt toch meer ondergeschikten? Omdat die wetenschappelijke ambtenaren zijn. Toch <lacht> niet omdat ze toevallig mannen zijn. <lacht> ik wil maar zeggen. Nee, omdat ze wetenschappelijke ambtenaren zijn. Ik zou er anders geen enkel bezwaar tegen hebben... wanneer mevrouw de Boer voert ook de vergaderingen bijwonen. is loopt bij mijn college. En, uh, ik vind dat een oh. bijzonder pinter meisje. Dat is ook de bedoeling zodra ze afgestudeerd is. Wat moet ik daarmee? Voor daar. Ah. Uw naam. Graag. Nou, uh, Soms heb je aan mensen die nog niet zijn afgestudeerd... meer dan aan mensen die het wel zijn. Mm. En nu? En nu moet hij rond. Alsjeblieft. Niemand bezwaar. Tegen het voorstel van de secretaris? Geen enkel bezwaar wat mij betreft, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het de werkzaamheden alleen maar ten goede kan komen. Dan is dat dus aangenomen. Ik heet meneer Aschers en meneer Muller welkom enzovoort enzovoort. Dan kan ik nu dus de vergadering ik openen. Ik dacht dat de heer Matser ook wetenschappelijk ambtenaar is. Moet hij er dan ook niet bij zijn? Ja. En dan open ik de vergadering. Een ogenblik nog, mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat de heer Matser ook wetenschappelijk ambtenaar is. Moet hij er dan ook niet bij zijn? Of Ma er niet bij zijn? Uh, ja, ja ring. Dat heb ik hem gevraagd, maar hij voelt er niet zoveel voor. Voelt hij er niet zoveel voor? <lacht> <lacht> het is nog niet aan hem om dat te beoordelen, maar zegt u tegen hem dat de commissie er wel voor voelt en dat hij je de volgende keer verwacht wordt? Ik zal het hem zeggen. <lacht> Punt vier.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 Kunnen wij als commissie niet met een eigen tijdschrift komen? <laughs> ons eigen tijdschrift. Kan dat? Ik weet niet of daar geld voor is. Dat is in ieder geval de subsidie aan ons tijdschrift. Die komt vrij. <tie> en ik zal het met mijn afdeling moeten overleggen. Die zit hier. Daar hebben we ze nu juist uitgenodigd. Bedoel maar, nee, asjes.